check de voorwaarden op rabobank.nl slash jongerenrekening de coöperatieve Rabobank, onze bank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 En cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. 538 Nieuws. 11 uur. In een supermarkt in Amsterdam-West is een man opgepakt... die volgens AT5 mogelijk een vuurwapen bij zich had. Hij zat er ruim anderhalf uur. Een arrestatieteam vond hem in het magazijn... en waarom hij daar zat is niet duidelijk. Personeel en klanten konden de zaak snel verlaten. Afgezette Venezolaanse president Maduro verschijnt morgenmiddag voor de rechter in New York. Dan hoort hij dat hij wordt aangeklaagd voor drugsterrorisme en cocaïnesmokkel. Voorlopig is de vicepresident de baas in Venezuela. Als zij niet luistert naar de wil van Amerika... dan wacht haar een erger lot dan Maduro, zegt president Trump. Ook de identiteit van de laatste 16 doden... van de nieuwjaarsbrand in Zwitserland is bekend. In totaal kwamen 40 mensen om het leven. De helft was nog minderjarig. Er raakt ook meer dan 100 ernstig verbrand. Nederlandse brandwondencentra hebben hulp aangeboden... maar hoeven nog niemand op te vangen. En Paramount Pictures heeft de rechtszaak... rond de film Top Gun Maverick gewonnen. De zaak was aangespannen door nabestaanden... van een Israëlische Journalist. De eerste Top Gun film was geïnspireerd op een artikel van de journalist. En zijn nabestaanden wilden nu ook geld zien. De Amerikaanse rechter veegde die ijs van tafel omdat er geen sprake is van plagiaat. Vooral in het noorden en noordoosten zijn er sneeuwbuien. Het vriest 1 tot lokaal 5 graden en het kan dus glad zijn. Later in de nacht en morgenochtend veel sneeuw. In de middag is er een mix van zon, wolken en winterse buien. En dit was het nieuws op 538. Dankjewel. Twee minuten over elf nu. Er is nog één vertraging volgens Flitsmeister op de A2. Den Bosch richting Maarsen tussen Nieuwegein en Utrecht-Papendorp. Vier kilometer is er nog over van de file die echt veel en veel langer was. Tien minuten is de vertragingstijd en die was ook veel en veel langer. Dus het komt hopelijk uiteindelijk allemaal in orde. Maar even door bijten nog. Rave komt eraan. Love Me Not, en ook Effort Jack en I Black hoor je zo meteen. In My World...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 Dit is Afrojack en Ello Black, ook Somber en Eva Max, maar eerst Raven de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 I had a dream I was standing aan het laatste uur van het weekend. En ben je zo iemand die precies weet wat er drie dagen geleden is gebeurd? Of ben je zo iemand die na tien minuten al vergeten is wat hij in zijn leven heeft gedaan? Als je zo'n laatste type bent, is deze quiz niet echt iets voor jou. Ben je zo'n eerste type, dan heb je kans dat je nog prijzen kunt komen ophalen hier... vlak voordat de maand op begint. In weekend drie, een quiz van drie vragen over één weekend... en alleen de derde vraag of je goed hebt. Stijn, die gast erop? Via de F5 538 Stijn, hoe is het? Heel goed. Heb jij geen last van het barre winterweer? En gelukkig niet, de vakantie is net voorbij. Morgen moeten we weer naar school in, Maar gelukkig hebben de leraren morgen nog een studiedag. Dus, uh... Oh, dat is perfect. Dat is hartstikke ja. goed gepland. Want uh, ja, had, je, had je moeite gehad waarschijnlijk om, om school te bereiken? Nee, ik denk het niet. Uh, ja. het komt helemaal goed. Ik heb de indruk dat jij je niet zo gauw druk maakt. Nee, dat, komt, uh, dat klopt. wel. <laughs> nou, heel, heel snel druk. Er zouden heel veel mensen een voorbeeld aan kunnen nemen. Zo is het ook. Hey Stijn, jij hebt het woord 3 met de F van 538. Ja. Um, ik heb een quiz van 3 vragen over dingen die ja. het afgelopen weekend zijn gebeurd. Het grappige van deze quiz is dat je met vraag 1 en 2 kunt doen en laten wat je wilt. Maar vraag 3 moet je goed hebben om de prijzen te pakken. In dit geval het 58 prijzenpakket met daarin onder andere de 58 sjaal en de 58 muts. Dingen die je de komende dagen goed zou kunnen gebruiken. Daar klopt zeker. Ben jij bereid om mijn vragen aan te horen en daar een antwoord op te geven? Jazeker. Ah, nou, dan gaan we meteen Aan beginnen. Ja, dus. Uh... Let's go then. Als je ze dus. Uh, nou goed, wat ik al zei: vraag 1 en 2, kijk maar. Maar vraag 3, dat draait het om. We gaan beginnen met vraag 1. Het KNMI geeft allerlei kleurcodes af wanneer we te maken krijgen met slechte winterweer. Code geel bijvoorbeeld, kennen we allemaal wel. Maar welke kleur komt er na geel? Uh, even kijken, je hebt uh, geel, rood en oranje. Dat Code is correct. Rood? Volgens mij. Nee. Daartussen zit ook... oranje. Of oh, oranje, sorry. Ja. Ja, ja, ja, ja. Geel, oranje, rood. Maar goed, hey, maak die uit. Was vraag 1, snel vergeten. Vraag 2. Dit weekend kon er voor de derde keer in de geschiedenis... een Nederlandse darter wereldkampioen worden. Na Raymond van Barneveld en Michael van Gerben. Wie is die Nederlandse darter die dit weekend in de WK-finale stond? Ik kom het eerder, volgens mij. Ja, maar zo weet hij niet. Nee, dat klopt. <laughs> Doe gok. Ik kom er niet op, sorry. Geeft niks. Dian van Veen heet okay. hij. Oké. Uh, hij verloor de finale wel uh, tamelijk kansloos. met 1-7 van Luc Littler, de regerend wereldkampioen. Is geen schande, maar het zou leuk zijn geweest. als hij voor een uh, verrassing had gezorgd. Nogmaals, niks aan de hand. maar nu komen we bij vraag 3. en daar draait het om in weekend 3. De derde vraag die telt. Als je deze gewoon goed beantwoordt, is er niks aan het handje. krijg jij de 50 prijzen. De Amerikaanse president Trump liet dit weekend een andere president ontvoeren. De heer Maduro. Maar van welk land was, of slash is, die man president? Het was van Finsueira. Hartstikke goed. Finsueira. Ja, dat is heel mooi. Dank je wel. het bakkie. Ja, weet je, dat is het mooie van deze quiz. Eén keer piek op het juiste moment en je bent binnen. Jij wint het 50-prijspakket met dus onder andere de sjaal en de muts. Daar stoppen we nog wat andere dingen bij en dat gaan we zo gauw mogelijk opsturen. Helemaal goed. En ja, geniet van je relaxe dag morgen dan. Ja, jullie ook. Uh, succes, heel fijne uitzending nog. Dankjewel, man. Groetjes. Hoi. Hoi. Hoi. Kijk, zo simpel is het in weekend 3. Eén vraag, goed beantwoorden. Piek op het juiste moment en de prijzen komen je kant. Eva Max komt ook je kant op. Kings and Queens zometeen naar Samber en 12 to 12. naar Spyro met Die On Hill op Radio 538. Met 538. Naar de vrienden van Amstel Live. Ja, morgen begint het nieuwe normaal weer, om het zo maar te zeggen. Dan zit je straks weer op je werk en dan vraag je jezelf af... joh, ik ben hier zo nog niet geweest. Wat deed ik hier eigenlijk altijd? Maar het betekent ook dat je vrienden van de ochtendshow weer terug zijn. Tim, Rick, Niels volgende team. Frank en Arjen zijn er s middags weer met de vrijdagmiddagshow. Dus kortom, al je vrienden zijn weer terug... en die loodsen jou door de dag heen. En... Om de hele overgang een klein beetje draaglijk te maken... gaan we kaarten weggeven voor de vrienden van Amstel. Is dat vet? Ja, zeker is dat vet. Je kunt vier tickets winnen de hele dag lang. Als je de kroegbel hoort, bel dan meteen 0909-30538. Kom je in de uitzending, krijg je vier kaarten voor... Ja, het ja, een jaar vooraf altijd al uitverkochte evenement van het jaar. De grootste kroeg van Nederland doet de deur dan voor je open... en dan kun jij gewoon wapperen met een QR-code en dan mag je zo naar binnen. Dankzij je vrienden van Vrijf Dus Wil je kans maken op kaarten voor de vrienden van Amstel... Vanaf morgen de hele dag luisteren naar je video van 538. En hoor je die groep wel meteen bellen. 0909-3000-538. Tasha, zometeen maar eerst de Bumfunk MC's met Freestyler. Radio 538 Freestyler, Freestyler. Rock'n, Macafon Carry on with the Freestyler Wipes the session. Let there be a lesson friction You carry protection. Now with your heart go on. The like cylinder come on. Come back.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 Alex Warren, hoor je zo met The ordinary, maar eerst Alan Walker, Heartbreak Melody. 5, 3, ene Annelotte Prins is, die zichzelf Swiftoloog noemt. Zij bestudeert de invloed van Taylor Swift op de rest van de wereld... en ze is dan vooral benieuwd hoe mensenlevens veranderd worden... door de liefde voor Taylor Swift. Het mooie is dat deze Amalot zelf helemaal geen fan is van Taylor... maar dus wel uh, ja, op uh, professioneel gebied nogal veel naar de luistert. Ik vond dat zo'n mooi verhaal toen ik dat hoorde. Ja, Taylor Swift, misschien wel de allergrootste popartiest ter wereld van dit moment. Ze heeft een favorite te pakken met Opa Light. 5, 3, favorite. En iemand vroeg mij laatst... Tienes, met jouw leeftijd, ben je niet onderhand ook een Opa Light? I had it Thing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gone.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 Jouw 538. 538. Complicate Ik ben soms echt bang van mezelf. In die zin, de manier waarop ik zeg maar de toekomst kan voorspellen. Ik zat net te denken, het is kwart voor twaalf. Straks om twaalf uur hoor je Marnix Westhuis. Die trekt je altijd de nacht, de nacht in. En ik dacht, joh, zou die wel op tijd komen? Want ik bedoel, het is natuurlijk bar en boos buiten qua weer. En autorijden, ja, dat is net een vrije kuur op vier wielen. Ik weet er alles van. Dus ik voel me af van, joh, zou dat allemaal goed komen? En ik kijk eventjes zo met de schuinoog terwijl ik dit denk... Naar mijn uh, PC, waar mijn web-WhatsApp open staat. En jou ja hoor, Marnix Westhuis. Ah, Tieners, hallo, hallo. Er was opeens een hele afrit afgesloten. Dus uh, ik ben er bijna, ik denk met vijf minuutjes. Nou, nah, niks aan de hand dus. Maar ik uh, had een soort vooruitzieke blik. hij is onderweg. Je nachtvriend. Um, ik heb nog wel tijd voor Chesto. Bring me to life. Zometeen ga ik draaien. Teddy Swims and en and I En opnieuw David Guetta ook. Dit is gone, gone, gone voor je op radio 538. Radio 538. We will Jongen, je bent ruim op tijd. Gelukkig wel. Gelukkig wel. Het was even knijpen met de billetjes, Martijn. Uh, is dit weekend sowieso met de sneeuwvaker gebeurd? Ja, absoluut. Maar we hebben het op tijd gehad. Nou, ik, ja, ik moest zo meteen naar huis. Is het echt is het, is het nog steeds dramatisch? Mijn route A12 Rotterdam-Utrecht ja? was supergoed te doen. Tot ongeveer. Wat is het net voor Utrecht dat? Tot stuk. Nou goed, vanaf Utrecht wordt het slecht. Vanaf goed, Utrecht... Nou, Utrecht laat ik nou in shit. Utrecht wonen, dus ah, dat is een super shit, vooruitzicht. Shit, shit, shit. Nee, ja, ik, uh, ik, ik, we hebben hier een parkeergarage. En als je daar oh. in wil, moet je dus zeg maar naar beneden. En ik durfde dus niet in de parkeergarage te parkeren vandaag. Omdat ik bang was dat ik punt 1 uh, die schans af zou glijden. En daar mijn neus vol in het hek zou boren. Uh, punt 2 moeten we dan ook weer een heuveltje omhoog, waarvan ik dacht... ja, zul je zien dat om twaalf uur dat hele ding bevroren is. Daar kom ik er niet uit. Is dat gek als ik dat denk? Nee, want het is mij overkomen zaterdagochtend. Hou op. Zaterdagochtend, ik moest hier zijn. Ja. Er was bijna nog niet gestrooid in Nederland. Nee. Ik denk, uit automatisme, ik rijd de parkeergarage in. Nou, want dat doe je. En ik rem af. Ja. En ik glijd met mijn auto finaal naar beneden. Nee. En op een centimeter na heb ik het hek van de parkeergarage oh, weten oh, oh, oh, oh, oh, oh te missen. Nee. Maar ik heb... Ik heb denk ik voor het eerst bijna in mijn broek gescheten. Oh, dan ben ik zo blij dat ik even besloten heb... om het hele hutje heen te rijden nou, en dan maar ergens achteraf te parkeren. Wel een waanzinnig verhaal voor hier met je rekening aan het zou gebeuren. Dat is natuurlijk wel heel leuk wat je zegt. Dat gaan we 19 januari doen, hè? maar dat weet je. Ja. Wil je de rekeningen uploaden, dan kan dat via de app of in uh, de site 50.nl. Maak er ook even een voice memootje bij waarin je uitlegt hoe dat bedrag tot stand is gekomen. Maar goed, dat zal Marnix misschien later vanavond. Dan zeker. Veilig. Gaan we nog op zoek naar de eerste luisteraar van de week? Ook dat nog. Ook dat nog. Bel je precies om 12 uur naar 0909 3058. Dan win je prijzen die je alleen niet hier kunt winnen. Dus ja, zorg dat je timing on point is. Precies om 12 uur bellen met 0909 3058. Lukt dat allemaal en je komt in de show, ben je de eerste luisteraar. Van de Beek en win je prijzen. Ik uh, geef jou uh, het zendschip, Marnis. Ja, dankjewel. Lekker zitten, lekker zenden. Ik wens jou een fijne nacht. En uh, dit zijn Hannah Meijer en nog. Ik wil dat je liegt. Minutje minuutje lopen en dan lijn zeven. Bekende route, bekend terrein. Maar ik zweer dat dit de laatste keer zal zijn. Ik beloof je, ik blijf maar even. Ik ben weg met de eerste trein. Ja, ik zweer dat het de laatste keer zal zijn. Zeg maar dat er veranderd is dat jij niks anders kent zeg maar dat jij me nog steeds nodig Het is dus goed dat dit niet echt bestaat Maar ik wil dat je leeft. Jij me nog steeds nodig hebt, dat ik de waarde ben. wil dat je licht alsjeblieft.